10 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Er zijn vanochtend opnieuw problemen geweest... met de bereikbaarheid van alarmnummer 112. Volgens het KOPD konden bellers in verschillende regio's geen contact krijgen. De storing was rond 8 uur vanochtend... en had dezelfde oorzaak als die van dinsdagnacht. Toen was 112 een uur lang slecht bereikbaar. Door een fout bij werkzaamheden van KPN... waren er toen problemen met het doorverbinden... vanuit de landelijke 112-centrale... Het KOPD zegt dat na het ontdekken van de storing vanochtend een backup-netwerk is ingeschakeld, zodat de politiekorpsen na een korte tijd toch konden worden bereikt. KPN onderzoekt waardoor de storing is ontstaan. Bij de Filipijnen is een cruise-schip in problemen geraakt. Door een brand in een machinekamer van de Azamara Quest werken de motoren niet meer. Vijf bemanningsleden raakten licht gewond. Het schip ligt inmiddels zo'n 140 kilometer uit de kust van het Indonesische eiland Borneo. Er zijn bijna 700 passagiers en ruim 400 bemanningsleden aan boord. Doordat de noodstroomvoorziening nog werkt... kunnen we opvarenden gewoon gebruik maken van wc's, koelkasten en airconditioning. De Filipijnse kustwacht heeft twee schepen naar het cruiseschip gestuurd... om hulp te bieden. Die twee schepen komen later vandaag aan. Duitse ambtenaren krijgen er in twee jaar tijd ruim 6 procent bij. Dat zijn de vakbonden overeengekomen met de landelijke overheid en de gemeente... Daarmee lijken stakingsacties van de baan. De afspraken zijn gemaakt voor twee jaar. De ambtenaren in Duitsland krijgen per 1 maart 3,5 erbij... en daarna nog twee keer 1,4 Volgens de Duitse regering zijn de werkgevers tot aan de pijngrens gegaan. De salarisverhoging geldt voor 2 miljoen ambtenaren in Duitsland. Het weer bewolkt en af en toe regen. Later vanmiddag breekt hier en daar de zon door. Het wordt zo'n 10 graden. Ook morgen veel bewolking en af en toe motregen. De maxima liggen dan tussen de 9 en 11 graden. Dit was het NOS Journal. ABB Verkeersinformatie. Eén file door werkzaamheden. Op daad de 12 Den Haag naar Utrecht. Tussen Knoop het Gouwe en Reewijk 3 kilometer.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 Tros show Presentatie, Peter de Wien en Mieke van der Wij. Drie minuten over tien, welkom bij het laatste uur van de Nieuwsshow. Over twintig minuten, Arie Storm aan de praat. En die gaat het hebben over boeken... Uh, ja, precies. Goedemorgen. Goedemorgen. Het zou verrassend zijn als ik ben... Nou oh ja, je weet maar nooit. Uh, nou, ik heb vier boeken bij me, maar misschien dat ik er eentje doorschrijf. we hebben gezellig veel gasten en het zijn ook allemaal fantastische boeken... dus ze moeten allemaal goed aan bod kunnen komen. Ik ben een enorme P.G. Woodhouse-fan. Ken kennen ja, jullie die eigenlijk? Tuurlijk, ja, tuurlijk. Ja. Oké, okay, nou, daar is de kleine en sympathieke uitgeverij Humor. Ezer. Zoals je dat zegt. Humor, ja. Die hebben een nieuwe vertaling uitgegeven. Hij is een beetje uit beeld geraakt... De, de laatste jaren in Nederland, in ieder geval. In Engeland is het nog een uh, grootheid op een bepaalde manier. Uh, er is een Nederlandse vertaling. En de vraag is natuurlijk: uh, gaat hier. Uh, is dit interessant voor jonge, nieuwe lezers? Deze humor uit. De vorige eeuw. Ja. P.G. Woodhouse, avonturen van Jukwits. Financieel genie met tegenslag. Ja, veel, Engels, veel Engelser gaan we het niet krijgen vanochtend. Ja. Um, en om een beetje in de sfeer van Engeland te blijven... heb ik, uh, en ook om de continuïteit van mijn praatjes te bevorderen... William Shakespeare weer bij me. Sonnetten voor de donkere dame. En ik doe dat niet alleen omdat Shakespeare... natuurlijk de grootste trailschrijver en dichter aller tijden was... maar omdat heel veel relatief jonge schrijvers en vertalers... zulke leuke dingen met Shakespeare tegenwoordig doen. En dat is nu het geval met uh, Bas Belleman. Die heeft uh, de sonetten voor de donkere dame uh, vertaald. Opnieuw vertaald. Een nieuwe vertaling is het. En hij heeft een verrassende interpretatie bij... Uh, tot wie die sonnette gericht zijn. Mm. Wie die donkere dame dan is. Nou, daarover straks meer. Mm. Uh, ik heb de dikke nieuwe lennon biografie bij me. Nou, Peter, jij bent een enorme Lennon- en Beatles ja, bewonderaar denk ik. Maar in ieder geval Lennan. Niet van Lennon? Ja, wel. Of juist. Al, oh, ja, wel. wel juist. Oh, ja. Of niet van de mens Lennon, misschien? Want daar kun je nog. Nou, Ook juist. Nou, ook juist. Hij kwam bij niet dronken genoeg wezen. in ieder geval zei je. Oké, okay, oké. Okay, ja. Niet. niet ja. Nou, er zijn dan natuurlijk heel veel biografieën van verschenen, maar dit pretendeert de ultieme. Want daar uh, zijn toch een paar hele vuist dikke jongens al van. Ja, ja, ja. Maar goed, twaalf of zo hoorde ik je net. 12 biografieën heb jij zelf al gelezen. Die kun je nu allemaal weggaan. Want hier staat echt in. in. Nou ja, Tim Riley, Lennon. Maar goed, uh, misschien schrijf ik dat over. Ik heb een pracht, daar ga ik echt, dat is het boek van het jaar wat mij betreft. En daar ga ik straks mee beginnen. Take You Call, een uh, jonge Amerikaanse schrijver. Open stad, daarover straks meer. Oké. Okay. Nou dat en meer over twintig minuten. En dan straks aandacht voor de resultaten van een jarenlang onderzoek... aan een van de bekendste schilderijen die Nederland heeft. Namelijk Mondriaans Victory Boogie Woogie. En om kwart voor elf maken we u warm voor het jaarlijkse hoogtepunt van de lente. En dat is de Matthäus Passion. dirigent Sikies Witte-Walt-Kuiken. Gaat over de schoonheid daarvan praten, maar we beginnen nu eerst met een heel veel besproken meisje. Het fenomeen Anne Frank namelijk. David Barnau onderzoeker en woordvoerder van het NIOT, probeert in zijn nieuwe boek antwoorden te vinden op de vragen wie... Anne Frank nu is van wie ze is en hoe lang ze nog een morele gids en een beroemdheid zal blijven. Goedemorgen, David Barnau. Goedemorgen. Ja, uh, straks over Anne heel even de actualiteit. Daar kunnen we toch niet omheen. Gisteren ontvingen we een persbericht waarin het Nederlandse Rode Kruis aankondigde een onderzoek te willen houden naar de handel en wandel van het Rode Kruis in de Tweede Wereldoorlog. En u, jij mag het doen, kennen elkaar, zeg jij. Klopt nou. dat? Uh, het eerste klopt. Uh, Rode Kruis wil, uh, wil onderzoek doen. En het uh, NIOT is een van de gegadigden. En dat is uh, niet zo gek. En we zijn uh, in onderhandelingen met Rode Kruis. Maar uh, heeft het Rode Kruis zich op zijn zachtst gezegd afzijdig gehouden... als het ging om hulp aan Joden in de kampen en bij terugkeer? Want dat uh, wordt er toch wel gesuggereerd. Ja, we, we het weten, het al, we weten al het een en ander van, van het Rode Kruis. Er is ook een uh, jaar of tien geleden een boek verschenen over het Nederlands Rode Kruis... Over een, Bredere periode, maar er zat toch 100 pagina's uh, Tweede Wereldoorlog in. Ze hebben, uh, wat je noemt, gecollaboreerd. Maar ik denk dat een onderzoek nu meer in de sfeer moet zitten. Wat is er nu echt gebeurd? Net maar zo, wacht even, dat is een vrij zwaar woord dat je daar toch gebruikt. Ja, dat, langzamerhand kan je bijna zeggen dat mensen die op hun post gebleven zijn... op Maar een die of hebben andere, allemaal gecollaboreerd? Anders kan je niet op je post blijven, okay. denk ik. Dat geldt voor, voor, uh, voor burgemeesters, dat geldt voor... Uh, maar misschien moet je het woord collaboratie... dat heeft natuurlijk een hele zware ja. impact. Ze hebben op een of andere manier moeten samenwerken met. Omdat uh, je leeft niet in een, op een eilandje... als je beter hoor je kruis rekt, of als je burgemeester bent of politieman. Maar kennelijk, en dat bleek een beetje uit het persbericht vinden ze zelf dat ja. ze dus ook enigszins tekortgeschoten zijn in die ja. periode. Ja, wat dat betreft is dat uh, voortschrijdend inzicht. Uh, er wordt wel gezegd waarom nu pas? Nou, ja. als ik zeg tien jaar geleden is er ook al een uh, boek over verschenen. de Jong heeft in, uh, wat zal het zijn, deel 6, en dan praat je over, uh, over de jaren begin tachtig, heeft ook al geschreven dat ze een ambulance naar het uh, Oostfront hebben gestuurd. Maar het was niet om uh, het Rode Leger te helpen... maar om de waffen op te lappen. Huh. Maar willen ze eigenlijk een grond om alsnog excuus aan te bieden? Of willen N ze verzachten omstandigheden aanvoeren? Nee, het, het is meer zo dat, dat, ze hoopt, dat, dat hoopt elke organisatie als ze nou een mooi boek hebben, dan verder niet over zeuren. Dat zit vaak in de achterkant. Het is niet zo van, dit is in de plaats van excuses. En het is ook niet zo, nou, nu hebben we dat gedaan... en dan komt er dit en dit. Nee, men probeert altijd een beetje van, dit is het eind. Nou... Oké, okay, dan nu het onderwerp waar je hier voor <laughs> bent, Anne Frank. Ik neem aan, toen jij uh, tegen de uitgever vertelde dat je uh, een boek over Anne Frank... Uh, maar die man een gat in de lucht sprong en zei, moet je horen, dat is nou eens een goed idee. Ik ben zo blij dat iemand dat eens aanpakt. Hij hey, zei, wie is dat? <laughs> <laughs> zo was het. Ja. Nee, ik ben er al heel lang mee bezig met, met Anne Frank, ergens sinds 1980. Is daar nog iets over te zeggen? Ja, steeds meer. omdat een, een, uh, ik bedoel, Je hebt het over Lennon en twaalf dikke boeken. Mm -hmm. uh, ik denk dat er, uh, het Achterhuis uh, meer verkocht is. Ja, absoluut. En er staan bij mijn weten geen uh, rijen van honderden mensen... bij de oude studio's van de Beatles. Mm -hmm. Dus wat dat betreft... Nee, die belangstelling is er wel. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat het natuurlijk echt wat te melden is. Dat is wel zo, want dat heeft gedeeltelijk te maken dat er altijd nieuwe dingen bij komen. Er zitten ook een heleboel dingen niet in. Want het zou langzamerhand een rariteitenkabinet worden. Een paar maanden geleden, een paar meisjes, ik geloof in Hardenberg, maar kan ook elders zijn. Die hebben een, een schoolopdracht, of ze hadden het zelf verzonnen. En, uh, ze hebben het dagboek afgeschreven. Ze waren erachter gekomen dat het opeens ophoudt. Oh. En dat andere Frank maanden later, zeven maanden later, is er omgekomen. Dus ze hebben elke dag een pagina geschreven, daar hebben ze een prijs voor gekregen. Ik kan zeggen, het kan zijn het zo'n schande om dat te doen. Nee. Maar ik denk, het is A, heel origineel bedacht. Ik weet niet hoe, hoe het eruit ziet. Maar zo zie je dat er altijd nieuwe dingen komen. Ja. Je schrijft in de inleiding van je boek dat je kwam, kwam te werken bij het, uh, het NIOT. Destijds RIOT, hè, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Dat je wel had gehoord van Anne Frank, maar dat je het dagboek nooit had gelezen. Dat je zei, een, een boek geschreven door een meisje was en bleef voor mij toch een meisjesboek. Ja. Dat, ja, dat, ik ben daarna ook uh, diep uh, wetenschappelijk onderzoek gaan doen... door in mijn stamkroeg al mannen te vragen of ze Anne Frank gelezen hadden. En? Niemand. Vrouwen wel. Er waren een paar mannen wel. En toen dacht ik even door te vragen of ze een zus hadden. Die hadden een zuster. Dit ja, ja. onderzoek heeft dat bewezen. Het is een meisjesboek. Dat is echt aan het veranderen. En het blijft een meisjesboek? Ik vind van wel, maar je ziet nu dat onder andere door de Anne Frank-kranten... die op scholen verspreid worden al, al jarenlang... Dat dat het samen gaat, jongens en meisjes lezen het. Maar het, het is een meisjesboek en het is de hand. dat beschrijf je ook in het boek... het is meer literatuur geworden in de ogen van veel mensen. Ja, de, en dat, dat heeft een beetje te maken met... dat uh, zeg maar in, in de anglo-saxische landen daar wordt, daar valt het gewoon onder de literatuur. En hier wordt een heel groot verschil gemaakt... tussen grote literatuur, mijn hoofdletter L... En meisjes, literatuur, meisjes, boeken. Maar naarmate Anne weer, maar dat is mijn these, belangrijker wordt in Nederland, want dat zie je echt. voelen mensen die zich met boeken bezighouden zich ook genoten zelf. hé, hey, we hebben toch een beroemde schrijfster. Die hoort toch in de overzichtswerken, waar ze vroeger niet in voorkwam. Ja. Je zegt, ze wordt zo langzamerhand weer steeds Nederlander. Dat sluit aan bij het vorige onderwerp. Nee, ze, wordt weer... nee, nee, Nederland... ze wordt steeds belangrijker. Ze is meer Nederlander. Ze wordt Nederlander. Er gaan meer Nederlanders naar het achterhuis. Ja. Ja. Is dat zo? Ja. En, en, zijn er zijn echte cijfers en wijzen erop. Vroeger ging je daar naartoe als je ja, Amerikaanse vrienden op ja. bezoek had. Nee, dat is, en dat, dat komt weer, zeg ik, door die, uh, die Anne Frank kranten die op scholen verspreid worden. Kinderen worden op veel vroegere tijd met Anne Frank in contact gebracht. Je beschrijft in het boek dat op een gegeven moment dus een andere beweging was, dat Anne Frank steeds internationaler werd. Ja. He, er staat een hoofdstuk in over dat er eerst een, een toneelstuk is gekomen. Dat was, denk ik, in de jaren 50. Ja, 55. En uh... dat was een Amerikaanse productie. Later kwam er een film. En toen is Anne eigenlijk een beetje een soort, ja, zeg zelf, maar een soort algemeen. universeel symbool van uh, een positief opgewekt meisje. Ja. Uh, maar ja, er is kwaad in de wereld, daar is zij tegen. En wij moeten allen in de geest van Anne Frank tegen dat kwaad zijn. En die dus vader... losgezongen van Holocaust, Tweede Wereldoorlog. En die vader heeft daar meegewerkt ook. Ja, dat is heel gek. Otto Frank heeft altijd het, het, het image gehad van boven alle partijen staande... Ja, ook een beetje zo, de vader van een heilige is zelf ook een beetje heilig. Maar hem is nooit echt diepgaand gevraagd hoe zit dit, hoe zit dat. Toen die Amerikaanse toneelschrijvers begonnen, die kenden die helemaal niet. De eerste brief die hij schreef was: uh, Dat Joods zijn van, de, van mijn familie, dat moet er maar uit. Dat is helemaal niet belangrijk. Het moet universeel worden. Nou, dat is goed, goede invloed. Mij. En later werd er gezegd: schande, dat toneelstuk, al het Joods zijn is eruit. Nou, Otto wat Frank zei niet en... dat heb ik gedaan. In die film was dat toch ook een beetje zo? Ja, ja, film is ook echt een, een, een vertaling van het, van het toneelstuk. Ja, we hebben een beetje muziek van die film. We hebben weinig tekst, maar het is wel een beetje die, die, die sfeer misschien kunnen laten horen. Het is, het is een, een soort ho Hollywood-comedie. Ja. En dan staat er groot geprojecteerd op het doek: The thrill of her first kiss. Wat oorlog. Liefdesdrama. Dit lijkt meer aan een, een meisje dat over een hek klimt. En dan uh, een koe in de verte. Heel, heel ver in de verte. En verder groene weiden. Dat is deze ja. muziek toch. Daarvan? Ja, maar in de praktijk zie je wel dat ze vastzitten. In een dat ze niet naar buiten mogen. Ja. Dat komt ook in de film goed naar voren. Maar het grote publiek zal nauwelijks weten dat dat komt. Omdat ze joden zijn en dat de Duitsers achter de naam zitten. Is werkelijk zo? Ja, maar dat is niet zo gek. Het is dat zo langs wat een hele industrie geworden eigenlijk? Nou dat, ja. Uh, dat, dat, dat is zo. <laughs> ik heb het woord Anne-Frank-industrie ook wel eens gebruikt. Nou, dat vond niet iedereen fijn dat je dat... Dat vond met name de Anne-Frank-stichting uh, nee. niet zo fijn. <laughs> maar ik roep ook altijd meteen, daar hoor ik zelf ook bij. Dat, uh, dankzij Anne-Frank en het werk wat ik er omheen doe, geef ik in Amerika colleges. Hm. Nou... Over Anne Frank ook, hè? daar heb je een tijd gezeten in Amerika. Ja. En wat komen mensen daar dan studenten op af die daar speciaal in geïnteresseerd zijn? En wat, wat, wat vertel je ze dan? Ik, ik probeer, een, nou ten eerste het verhaal dat Anne Frank haar eigen dagboek heeft overgeschreven. Zodat er eigenlijk twee dagboeken zijn. Dat is altijd volkomen nieuw voor ze. Maar waar ze wel door geschokt zijn... Ik merkte na een tijdje dat wij een krankzinnig hoog, goed imago hebben in, uh, in Amerika. Van jullie, jullie hebben jullie joden zo geweldig geholpen. En dan ga ik de echte cijfers geven. En ja. dat willen ze dan niet geloven. Want dan valt hun beeld van dat. Nou, dat willen ze alleen, die, niet alleen in de Verenigde Staten niet geloven. In Nederland ook amper hoor. Ja, maar dat komt het toch langzamerhand wel. Daar is het langzamerhand wel duidelijk geworden. Maar de mensen roepen, nou Anne-Frank is toch, die aardige Miep Gies en die andere mensen. Dat is allemaal zo. zo. Dat past bij het beeld van zo'n klein lief landje... wat door zo'n lelijke grote Duitser is overvallen. Maar zeg jij dan dat ze uiteindelijk verraden zijn door Ook de dat, Nederlanders? Dat, ik zeg dat ze verraden zijn, maar eh, ik, ik vertel hoeveel Joden erop opgehaald zijn... en vermoord, vergeleken met België en Frankrijk. En dan moet ik echt stevig roepen van, ik weet het echt hoor. Ja, ik ben daarvoor. <laughs> Maar nee, ze willen dat niet, uh, niet horen. Ja, het fenomeen, uh, uh, Anne Frank uh, heet je boek... Uh, de, de, heeft dat, dat fenomeen, de, de historische Anne, een beetje weggedrukt... zo langzamerhand, of zeg je nee, die komt juist weer steeds meer naar voren? Het, het gaat, gaat echt met golven natuurlijk. Je, je kan zeggen dat, in, in, want het zie je ook in Amerika... dat, dat inderdaad dat Jood zijn is weggedouwd... maar in de jaren tachtig kreeg je Holocaust-instituten in Amerika... en het grote holocaustmuseum in Washington... En dan wordt Anne opeens weer wat joodser. Het toneelstuk wordt een beetje bewerkt en daar, daar komen veel meer joodse elementen in. Het ja, heeft niets met Anne Frank te maken, maar met de plaats van uh, Amerikaanse joden. Die wat meer joods willen zijn in Amerika. En uh, dat zie je in, in Nederland ook. Dat nu zijn we er een beetje trots op. Terwijl, uh, er is een Anne-Frankstraat in Amsterdam. Dat zit in de oude, oude Jodenbuurt. Het is een onogelijk klein straatje, steegje. Nou, ik ben ervan overtuigd dat de familie Frank daar nooit geweest is. Ik bedoel, dat was uh, Achenebbesbuurt. En ik denk dat Amsterdam zich nou een beetje schaamt... dat ze een hele grote straat genoemd hebben. Niet de Wiebouwstraat. Nee. En we hebben hier pas een postzegel met Anne Frank gekregen... toen West-Duitsland al een postzegel had uitgebracht. Nou, toen werden we in de Tweede Kamer vragen... waren we beweging in postzegel met de, ja. de ex-veeand? Dat was het natuurlijk wel. Dus langzaam zijn wij dan ook Nederlands haar gaan binnenhalen. Jullie van het NIO moeten de, de nalatenschap het dagboek bewaken, geloof ik, hè? Bleek een we, beetje uit... We hebben, uh, we ja, we hebben in, de, in de... Hoe heet het? In zijn testament had Otto Frank gezegd dat uh, het riot... De, Dagboeken kreeg. Ja, ja dat, mag ik even een heel mooi stukje voorlezen? Aangezien het Rio, dat staat in je inleiding, het Rio het eigenaar van de dagboeken was geworden, had het instituut de verantwoordelijkheid gekregen en moest het regelmatig toezien op de dagboeken en de losse dagboekblaadjes. die in de vitrines in de tentoonstellingszaal van het Anne Frankhuis lagen. Dat ik daar jarenlang gewapend met vitrinesleutels elk kwartaal de blaadjes van het dagboek kwam omslaan om verkleuring te voorkomen liet zien dat de Anne-Frank-stichting de verantwoordelijkheid voor de erfenis van Anne moest delen. Nou, David, ik zie jou op de fiets waarschijnlijk daar naartoe. Tuurlijk. Deed je dat dan s'avonds, als de boel dicht was? Nee, s'ochtends. S'ochtends. Voordat, voor dan hoorde je al uh, toeristen langs en naar boven gaan, en die blaadjes. En het heeft vooral buitenlandse journalisten, als ik dat vertelde, die vielen werkelijk om van het lachen. Ja, dat is dus, ja. wel heel komisch. Uh, uh, maar het was voor de stichting natuurlijk wel een, echt een beeld van, hé... Hey, dat Niels heeft de sleutels, wij niet. Ja. Precies, dus die stichting kon er zelf niet aankomen. Nee, behalve wel... in de rampentijd. Maar was dat wel verantwoord? Want moet je, dit gewoon niet, moet je hier niet meteen een goede facsimile van maken... en de boel verder in de kluis leggen? Of We hebben niet? van de Nachtwacht ook geen facsimile, dacht ik. Oh, nou, oké. Okay. <laughs> maar er is een facsimile gemaakt van het van dagboek jaren geleden. Dus er zijn, er zijn er drie van. Ja, het is de vraag, kan je zoiets... Maar de zoiets... echte ligt nog steeds in de vitrine? Ja, maar die vitrine is beter geworden. En de, de, ik, ik, ik doe dat omslaan niet meer. Dat heeft uh, hm. Anne Frank Stichting overgenomen. Uh, het blijft altijd hachelijk of, of dat papier, zeker dat oorlogspapier, ja, hoe houd. lang dat houdt. Ja. Ja. Je zei net al, er zijn twee versies van het dagboeken. Uh, wat ook uh, in het boek uitgebreid aan de orde komt, is uh, de mensen die zeggen, ja, er was een vervalsing. Dat, dat, dat zijn enorm, veel mensen hebben zich daar enorm druk over gemaakt... zijn er enorm in de weer geweest om te bewijzen dat het een vervalsing was. Dat zijn neonazies die, die vinden dat het, het rijk van Hitler... een heel positief iets geweest is. Werkeloosheid opgelost, uh, grote uh, wegen aangelegd... en uh, het, het grote Europa wat we nu kennen, daar was Hitler ook al mee bezig. Het is een klein probleempje, dat is de holocaust... En als zij nu maar kunnen bewijzen dat dat allemaal onzin is... en dat er maar 105.000 Joden omgebracht zijn... of gewoon gestorven door de ontberingen, dan zitten ze goed. En omdat er miljoenen mensen zijn die de holocaust alleen via het achterhuis kennen... hebben ze het idee, als we nou het achterhuis weten neer te zetten als een vervalsing... dan zullen de mensen ook wel denken dat de holocaust een vervalsing is. Dus... Een gekke, gekke betoogtrant, maar... Uh, daarom gaan ze zeggen van nee, het klopt niet. Het is, een, uh, het is een vervalsing. Er is ondertussen ook een wetenschappelijke uitgave van die dagboeken. Uh, is, is uh, ja, zijn daar nog dingen uit voortgekomen waarvan je zegt van... ja, die zijn echt belangrijk voor dat onderzoek? Of zeg je nou, wat is alles daar wel over nou, in, in de, Die wetenschappelijke uitgave die wordt ook nog wel gebruikt bij rechtszaken in, in Duitsland. Als er weer de neonazies roepen van het is niet waar, dan nou, komt dat erbij. Maar wat, heel, wat ik heel leuk gevonden heb bij die, bij die uitgave is dat je kan zien dat Anne na twee jaar ontzettend veel, niet volwassenen... maar ontzettend veel beter schrijft. Je ziet het schrijfproces. Dat zie je zelden, want bij mensen gaat het heel langzaam. En bij haar zie je dus een tekst uit 1942... en hoe ze dat twee jaar later herschrijft. Hoe ze dezelfde tekst mm -hmm. herschrijft. En hoe ze dan echt aan één stuk door zonder doorhalingen... en kinderachtige zinsnede, laat ze weg. denk je, nou... Of nee, voor niet een grote literaire schrijf te zeggen... maar dat ze kan schrijven, ja, absoluut. En komt er nog een nieuw beeld bij? Uh, in in de vergeetleid raakt ze niet meer, hè? Nee, nee. Ik dat denk, niet, we, nee, hebben, nee. we hebben Etty Hillesum als een soort uh, uh, concurrent... maar die zal het niet halen, nee. Daar is uh, Hillesum te moeilijk en te intellectueel voor. <laughs> maar er zullen ongetwijfeld dingen gaan gebeuren van... ik denk, mijn god, dat ik daar niet aan, aan, aan nagedacht heb dat dat gebeurt... Dankjewel, David Barnau, onderzoeker van het NIOD. En dan ging het dus over zijn nieuwe boek, Het Fenomeen Anne Frank. Het is een uitgave van Bert Bakker. Als u er meer over wilt weten, info op nieuwshow.nl. Gisteren vond in het gemeentemuseum Den Haag de presentatieplaats van het boek Victory Boogie Woogie uitgepakt. En hierin wordt het complete verhaal verteld over dit legendarische schilderij van Piet Mondriaan dat op de ezel in zijn atelier werd aangetroffen toen hij doodgevonden werd in 1944. Alle facetten, zoals de ontstaansgeschiedenis, de lotgevallen... restauratiegeschiedenis en de discussie over de waarde van het doek, worden in het boek toegelicht. En daar gaan we over praten met Maarten van Bommel. Hij is senior onderzoeker bij de rijksdienst voor het cultureel erfgoed... en een van de redacteuren van het boek. Goedemorgen, meneer van Bommel. Goedemorgen. Wat moest er nou eigenlijk precies onderzocht worden? Nou, het doel van dit uh, onderzoek was eigenlijk uh, proberen te achterhalen hoe dat uh, werk ontstaan is. Uh, het is een uh, werk waar Mondiaan zelf uh, twee jaar lang aan gewerkt heeft. Mm -hmm. uh, in het begin van die twee jaar was hij ook nog met andere werken bezig. Maar al snel besluit hij zich uh, volledig op dit werk uh, te storten. En uh, dat is vrij ongebruikelijk, want meestal werkte hij parallel aan meerdere schilderijen mm -hmm. tegelijk. Uh, ja, en wij wilden eigenlijk weten wat, er, uh, wat daar dan gebeurt. Ja. Uh. En waarom dat dus kennelijk zo moeilijk was? Voor Mondriaan zelf. Ja, uh, ja dat, uh, wat je vooral ziet als je dit schilderij vergelijkt met andere schilderijen uit uh, dezelfde periode, vlak daarvoor. Is dat dit uh, werk veel, uh, veel complexer in elkaar zit, veel rijker in elkaar zit. Uh, en wat je eigenlijk ziet gebeuren is dat uh, Mondriaan zich uh, nou misschien wel verliest in het schilderij. Uh, hij probeert uh, allerlei uh, oplossingen te bedenken voor uh, problemen waar hij tegenaan loopt. Uh, over het kleurgebruik, over, uh, uh, over de positie van allerlei vlakken. Uh, en hij heeft de mogelijkheid om zich daar steeds, uh, steeds verder in te verdiepen. En was het nou af of niet? Nou, dat is een hele goede vraag. Uh, het is, uh, zoals het in de toestand nu is, is het, uh, is het niet af. Uiteindelijk was de bedoeling dat hij dat, uh, dat heeft hij ook een aantal keer gezegd van, uh, van, uh, tegen bezoekers al een jaar van tevoren, van het is af, ik hoef het alleen nog maar even in verf uit te voeren. Dat deed hij normaal uh, ook met zijn werken. Oh, oh, in zijn hoofd was het af. Is het op dat moment, maar dan toch een, letterlijk een dag later... begint hij weer en gaat hij weer nieuwe dingen maken. Er zitten toch ook nog allerlei plakkertjes op. Ja, dat is, uh, uh, en dat is ja, misschien wel een van de redenen geweest dat het, uh, dat het er nu zo uitziet zoals het er nu uitziet. Hij werkte heel veel met tape in die uh, periode. En er is een belangrijk verschil in het gebruik met tape uh, als je dat vergelijkt met verf. Een belangrijk verschil is dat met uh, ja, tape, dat kan je aanbrengen en in principe meteen weer verwijderen. En verf, dat moet altijd drogen en dat kost een paar dagen. En sommige verven zelf al een paar weken, dus dan kan je niks doen als je iets wil veranderen. Dus het voordeel van die tape is dat je veel sneller kan werken. En ja, dan kan je nieuwe dingen proberen. Dat gaat hij dan vervolgens ook doen. Maar door het nieuwe dingen proberen... dat is een heel, heel creatief proces, een heel dynamisch proces... Uh, maar doordat hij al die nieuwe dingen probeert... Uh, komt hij weliswaar met nieuwe oplossingen... maar komt ook weer op nieuwe ideeën. En zo gaat hij maar door. Dat, Want uh, er worden doorzichtige uh, stukjes... Ja, papier, eigenlijk uh, erop geplakt. Hè? En was het dan de bedoeling dat die dan geschilderd werden, of, of wat was het dan de bedoeling van? Nou, de meeste tape die hij gebruikt is uh, voorgekleurde tape, gewoon machinaal gekleurde tape. Uh -huh. uh, uh, en vaak, uh, er wordt over het algemeen aangenomen dat dat wordt gebruikt om als het ware, uh, als een soort substituut even van de verf. Hè? Dus een rood plakketje moet dan rode verf uh -huh. zijn. Hij zou het nu gewoon op een computer hebben uitgeprobeerd, waarschijnlijk ik denk, Ik daar, als dat we, denk ik we daar wel. een rood stukje van maken, kijken hoe ja. het effect dan is. Ja, dat, dat denk ik wel. Zeker als... Uh, uh, kijk, uh, toen hij overleed was hij 71. Hij was een paar jaar daarvoor naar Amerika gekomen. Mm. Uh, dus op een hele hoge leeftijd. Komt hij in aanraking met de Victor Boogie Woogie muziek. Wat heel modern was in die tijd. En dat vindt hij helemaal geweldig. Het zou feiten betekenen dat iemand van, uh, als je dat vergelijkt met, uh, nou, denk aan je opa of je oma. Die gaat nu een discotheek in en vindt het geweldig wat daar gebeurt. Nou, dat is toch wel bijzonder. <lacht> die, uh, die komt er Bijvoorbeeld. En Mondaire <lacht> was, was, denk ik, echt wel iemand die open stond voor dat soort vernieuwingen. en uh, dus, dus dat soort invloeden. Uh, en dat, uh, dat, ik denk zonder meer dat als hij een computer tot zijn beschikking gaat, gaat. Dan had hij uh, misschien veel meer in de computerkunst gezeten? Jullie hadden dat al sinds 1998 in het museum toch? Ja, is, uh, het is uh, het object, het is eigendom van de staat. Ja, dus van 80 de Nederlandse. Dat weten we nog heel goed. Het uh, was een hoop gedoe. Over. Ja, uh, en het hangt in, uh, in het bruiklijn van het gemeentemuseum. Ja, maar permanent, zo'n beetje. Permanent, toch? Ja, maar goed, en nu pas eens uh, een keer de boel uitgepakt. Dat vind ik. Ja, er is in het begin wel uh, uh, eigenlijk kort onderzoek gedaan... gewoon ja. naar de conditie van het, uh, van het werk. En uh, uh, toen is er ook al gesproken van... moeten we dit werk nou niet nog eens een keer heel goed onderzoeken? Uh, uiteindelijk is dat, is dat nooit zo erg gebeurd. En in 2006 uh, zijn we er eigenlijk opnieuw een keer naar gaan kijken. En uh, vooral met de vraag van, ja, wat kan je dan zien? Ja. Ja. En, nou, je en, kan, en waar ja. hoop je op eigenlijk? Ja. Nou... Uh, wat ik net al zei, van, we wilden graag als het ware de ontstaansgeschiedenis uh, achterhalen. Maar we hadden van tevoren van, uh, ja, zeker van uh, uh, ik zelf had het schilderij wel een aantal keer op zaal gezien, maar nooit zo met mijn neus er bovenop gestaan. Uh, en de allereerste week dat we het onderzocht hebben, dat hebben we op zaal gedaan, zodat het publiek kon, kon kijken wat er gebeurde. Uh, wat mij opviel, is dat op het moment uh, het schilderij wordt van de muur gehaald, het wordt, het wordt plat op een tafel gelegd. Uh, zo werkt de Mondia zelf ook. Nee. Uh, en het eerste wat gebeurde is dat alle mensen die betrokken waren bij het onderzoek. Die, nou, ze rennen als het ware naar het schilderij en gaan er meteen met hun neus bovenop hangen. Uh, ik heb daar nog een hele mooie foto van, dat je allemaal onderzoekers daar nou op 10 centimeter afstand van het doek zie, ziet kijken. Eindelijk mocht dat dus. Eindelijk mocht ja. het. nou, Eindelijk <laughs> mocht het. Eindelijk was ook, uh, uh, maar het aardige was dan in de allereerste week: was vooral de vraag van wat kunnen we zien? Kunnen we überhaupt iets zien? Kunnen we die vraag over die ontstaansgeschiedenis, kan je dat wel achterhalen? En dat kan dus. Nou, met dit werk wel. En dat is het, het, het mooie van het werk. dat uh, Juist omdat het uh, nooit uiteindelijk in een soort versie uh, opnieuw is opgezet... kan je terugkijken in de tijd. Maar ja, je kan dat natuurlijk eindeloos beschrijven hoe hij daarmee uh, heeft, heeft geworsteld. Maar uh, zegt het ook iets over de, de rest van zijn oeuvre? Ik bedoel, uh, heb je hier meer aan dan alleen maar de kennis die je nu hebt over dit specifieke schilderij? Ja, wij denken van wel. Uh, um, te, we hebben ons wel heel bewust op dit schilderij gefocust. Juist omdat het zo'n ja, belangrijk komt, schilderij is. het de rest en, in een ander ligt te staan? Of, uh... Uh, nou, of de, nou, de hele beelden helemaal anders worden, dat, uh, dat vind ik wel heel lastig uh, zeggen. Dat moet eigenlijk de tijd een beetje uit gaan wijzen. Maar wat wel interessant is, is dat er is momenteel een, uh, een restauratieproject is gaande bij het uh, gemeentemuseum Den Haag. Die uh, uh, kijken naar al hun andere mondria's uh, momenteel. Uh, en de restauratoren die betrokken zijn geweest bij dit onderzoek... Uh, die zeggen dat toch voor dat soort schilderijen... waarvan er een aantal veel ouder zijn, nou ook echt een hele andere stijl... Uh, zeggen ze toch van ja, het feit dat we naar dit werk hebben gekeken... Uh, dat vertelt iets over de intentie van de kunstenaar. En dat kunnen we zo goed gebruiken bij het, uh, het, uh, het restauratieproject van Mondriaan. Dus het heeft uh, uh, nu direct al een hele directe impact. Dus Mondriaan is er ook zo iemand die af en toe gewoon weer eens... Hè? in de belangstelling komt. Ja. Er zijn van die, peri van die golfbewegingen ook, tenminste zo ervaar ik dat. Heel lang hoor je er niks van en dan opeens dan is hij weer in, in, in het nieuws. Dan hebben ze hem weer eens uitgepakt in dit geval. Ja, in dit geval ja. uitgepakt van uh, in de tijd van het uh, onderzoek, uh, uh, het echte fysieke onderzoek aan het object. Dat is uh, in de periode 2006-2008 gebeurd en toen kregen we vrij veel, uh, veel belangstelling weer. Het wordt algemeen beschouwd als dus het topstuk. Het is ook het topstuk ongeveer wat in Nederland uh, in ieder geval het meeste gekost heeft, geloof ik. Hè? Um, is het inderdaad dat topstuk, als je dat gaat onderzoeken? Uh, het topstuk van de 20e eeuwse abstracte ja. schilderkunst. Ja. Uh, ja, de, wij, ja, het is een beetje een persoonlijke mening ook. Wij vinden van wel... Uh, maar over het algemeen wordt dat toch wel als, uh, als een soort referentiepunt gezien in de, in, de, in de kunstgeschiedenis, in de moderne kunstgeschiedenis. Uh, de zoektocht die Mondriaan als het ware doormaakt om uh, naar het, het juiste schilderij te komen. Van, hij, hij zegt dat zelf ook, van, uh, hij wil niet heel veel schilderijen maken, maar hij wil nu echt de right picture maken, het, het juiste schilderijen. Uh, dat wordt in de kunstgeschiedenis wel gezien als, uh, als een, een belangrijke referentie. En wordt het dan in uw onderzoek duidelijk wat hij daarmee bedoelde, het juiste schilderij? Nou, dat hebben we wel geprobeerd te achterhalen van uh, wat gebeurt er dan uh, precies. En uh, ja, wat ik net al zei, van uh, dit schilderij is, is eigenlijk zoveel anders en zoveel complexer dan zijn andere werken. Uh, en eigenlijk wat, wat we zien gebeuren is dat Mondiaan... Uh, laat zich uh, uh, altijd bij zijn hele oeuvre beïnvloeden. En, en door zijn eigen werk en door andere werken... en hij, hij kopieert, of hij kopieert niet echt, maar... je merkt dat er een soort ontwikkeling is, een soort lineaire ontwikkeling. En helemaal op het eind van zijn leven gaat dat heel stijl omhoog. En dit is een soort exponentiële ontwikkeling... omdat hij zoveel op ditzelfde uh, werk doet. Hij begint eigenlijk met een vrij eenvoudig lijnenskelet... Uh, gaat dat helemaal doorbreken? Uh, dit schilderij is ook een van de. Uh, eigenlijk de enige schilderij in, de, in zijn hele uh, oeuvre van de laatste tien jaar. Uh, wat niet een compositie op een witte achtergrond is, maar waarbij die de achtergrond opneemt in het schilderij. Uh, en dat was een van de dingen waar Mondriaan naar wilde. Hij wilde geen, uh, uh, geen, geen, geen relief, hij wilde echt een vlak schilderij. want de kleuren die moesten iets doen met de toeschouwer. Dat was het summen. Dat, dat was het zummen. Daar was hij naar op zoek. En hij was ook echt op zoek naar het juiste kleur blauw en de juiste kleur, uh, kleur rood. En dan zal hij er dus naar gekeken hebben. En dan denk ik, ja, tot dat groen naast dat blauw, dat is niet goed. Dus dan gaan we weer daaraan morrelen. En dat betekent dat het hele hoek van het schilderij ja, het misschien... anders moest. Ik bedoel, is het zo nou, een dat, beetje... Nou... Ja, dat, dat hebben we dus letterlijk weten te achterhalen. We, zijn naar die, uh, we hebben vooral alle grote vlakken hebben we heel goed bekeken. En uh, wat je dan in het begin ziet... is dat hij met de blauwe kleur, verschillende kleuren blauw nog heel erg aan het spelen is. En uh, in de loop van de tijd wordt dat homogener. En dat lijkt er wel op alsof die op een bepaald moment... alle blauwe vlakken in één keer opzet. En dat zoeken naar die kleur... dat komt dus typisch door het effect... Door, uh, door dat, uh, nou ja, als er dan een blauw vlak naast het rood zit... en je verandert het blauw... dan verandert visueel het rood ook. En... Om dat weer te corrigeren, gaat hij het blauw weer veranderen. Daar speelt hij mee. Helder. U hoorde Maarten van Bommel, senior onderzoeker... bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed... en een van de redacteuren van het boek Victory Boogie Woogie uitgepakt. Het is een uitgave van Amsterdam University Press. <coughs> Meer informatie te vinden eh, op onze website www.newshop.nl. Hartelijk dank voor uw komst. Arie. Arie ja. ah, Storm, dames en heren, met de boekrubriek. Ja. Uh, nou, we zitten in de kunst. En uh, ja, Monderaan is natuurlijk een geweldige schilder. Zal ik eens een stopblad uitgooien. Maar uh, ik, ik heb hier de, de roman wat mij betreft van uh, het jaar in Nederland. Het, het boek verscheen vorig jaar al in, uh, in de Verenigde Staten in handen. Open stad van Teju Kol. Ik zal de naam even spellen dat iedereen er goed van doordrongen is. T-E-J-U, Zijn voornaam en C-O-L-E, Kol. Het is een jonge, jonge schrijver, Nigeriaan. Hij is opgegroeid in Nigeria. En hij woont tegenwoordig in New York. Het boek is ook in het Amerikaans geschreven. Het is een Amerikaanse auteur, moet je dus eigenlijk zeggen. En het sluit zo goed aan bij het vorige onderwerp... omdat de hoofdpersoon van dit boek... het is een roman geschreven in de ik-vorm, die heet Julius... Deze Julius wandelt de hele tijd door New York. Maar voor hem is kunst en leven die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En niet op een grappige manier of op een satirische manier. Hij maakt geen grappen over kunst. Kunst beïnvloedt alle stappen in zijn leven. En dat, dat maakt het boek heel bijzonder. Ik zal een paar kleine voorbeeldjes geven. Uh, hij is een jonge psychiater. Hij werkt in een ziekenhuis, deze Julius. Hij kent eigenlijk uh, niemand. Nou ja, hij heeft wat vrienden. Hij dolt door de stad rond. En het is duidelijk dat hij dat er iets in zijn verleden is. En nou ja, Nigeriaanse jeugd, daar is iets mee aan de hand. Hij loopt een platenzaak binnen, hij luistert naar muziek van Mahler... De, de grote klassieke componist. En dan staat er... De muziek van Mahler domineerde de hele volgende dag mijn bezigheden. Overal in het ziekenhuis kwamen zelfs de gewoonste dingen... in een nieuw, intens licht te staan... De glimmende glazen deuren die toegang boden tot het Meelsteingebouw. De onderzoekstafels en brankaars op de begane grond. De stapels patiëntendossiers op de afdeling psychiatrie. Het licht dat door de ramen van de kantine scheen. Het uitzicht op het noorden. De verzonken daken van gebouwen waar we van die hoogte op neerkeken. Alsof de precisie van het orkestrale muziekstuk... was overgebracht op de wereld van de zichtbare voorwerpen... en elk detail van betekenis was geworden. Nou, dit is wat hij prachtig in het boek doet. Hij luistert naar Maler, loopt door die stad... en hij ziet die stad met de ogen van de muziek van Maler, eh, hoe zeg je dat, nou je ja, met de ogen van Maler... Eh, in zijn eigen blik eh, verweven. Um, dat doet hij, dat doet hij... naar constant wil ik niet zeggen. Hij vergelijkt ook als hij een man ziet, vergelijkt hij met een personage... ouder man van eh, Nabokov, Plin. Um, en dat zou misschien een beetje hoogdravend kunnen zijn. Of een beetje prettig. Nou, oh, nou, nou, al die kunst. Hij doet het ook met uh, low culture. Op een gegeven moment staat er dit. Uh, praat hij met iemand. Een Farouk. Ook een Afrikaanse student. of Die leert hij in uh, Brussel kennen. Het dronk tot me door schijnbaar van het ene op het andere moment... maar ik moest me onbewust al met die vragen bezighouden... aan wie Farouk me deed denken. Mijn gezicht, zijn gezicht vertoonde een verbazingwekkende gelijkenis... met dat van, Roberto de Niro, van Robert De Niro... en dan vooral in zijn rol van de jonge Ficio Corleone... in The Godfather 2. En dus hij vergelijkt ook personages met personages... Nou ja, de Godfather is inmiddels wel een soort kunst eigenlijk... maar hij is nog iets andere kunst dan, uh, dan Maler. Nou, dat, dat, dat geeft aan dit boek de geweldige zwong. Dat je de hele tijd die blik krijgt... dat je met die Julius door die stad loopt... New York, een stukje in Brussel, gekeerd weer terug naar uh, New York... en dat hij met die blik naar de wereld kijkt. Dat is bijna, we zijn bijna vergeten dat dat kan, zou je kunnen zeggen. En dan wat het echt bijzonder maakt, is uh, de politieke lading... die hij in het boek aansnijdt. Een Nigeriaan in New York, anno 2006-2007. Uh, dat speelt uh, het boek. Dat is al niet zo eenvoudig. En dan komt hij de volgende vrienden tegen, onder andere die Farouk... En, uh, en die Farouk die stelt hem voor aan een andere vriend. En dan komt er dit gesprekje. En Hezbollah, vroeg ik, ben je daar ook een aanhanger van? Jawel, zei hij. Hezbollah, Hamas, dat komt op hetzelfde neer. Ze Zij zijn het verzet, zo simpel is dat. Alle Israëliërs hebben thuis een wapen. Ik keek naar Farouk. Hij keek me onverstoorbaar aan en zei... Ik denk daar precies hetzelfde over. Het is een verzetsbeweging. En Al-Qaeda, vroeg ik. Khalil zei... Toegegeven. Het was een gruwelijke dag van de Twin Towers. Dat was verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Het is echt verkeerd wat ze daar gedaan hebben. Maar ik begrijp wel waar het vandaan komt. Die man is een extremist, zei ik, hoor ik. Zei ik, hoor je wat ik zeg, Farouk? Die man is een extremist. Die vriend van jou is een extremist. Maar mijn boosheid was gespeeld. Ik deed me bozer voor dan ik feitelijk was. Nou, hier begint het boek iets ongemakkelijks te krijgen. Want je krijgt de andere kant te horen. Hè? In principe, ik ben ook voor de Amerikanen. Tegen Al-Qaeda, voor Israël enzovoort. Maar dit boek slingert de hele tijd heen en weer in opvattingen. En dan begrijp je opeens wat die, uh, wat die Julius met kunst doet. Kunst, dat is toch de grote westerse verworvenheid. De, de, de, uh, daar houdt hij van. Dat is, zijn, hè, de, dat is zijn passie. En die zet hij af met zijn eigen... inmiddels een beetje afbrokkelende politieke opvattingen. Van hoe zit het nou? Nou, dat maakt dit boek, Openstad... Echt tot een geweldig uh, fascinerend boek. Er komt geen antwoord uit. Er wordt niet gezegd... Uh, hè, die, die kant is top of je moet voor die kant kiezen. Zoals dat bij grote romans hoort. Hè, er komt geen, uh, geen beslissing. Maar je raakt een paar keer helemaal in de war door dit boek. En wat het natuurlijk het vlaams is... het is fantastisch uh, geschreven. Openstad, take your call. Uh, ja, het, is echt, het is in de New Yorker vorig jaar uh, besproken door James Wood... Uh, grote recensie. In Amerika heeft dat zijn doorbraak opgeleverd. En ik hoop van ganse harte dat dit met de Nederlandse vertaling ook gebeurt. En dan zal ik ook nog de vertaler noemen, Paul van der Lek. Die heeft het volgens mij prachtig gedaan, zegt de schitterend boek. Nou, nou uh, waar je geen bel aan kunt vallen, in ieder geval, is William Shakespeare, zou je nou, kunnen zeggen. Aan de vertaling wel, natuurlijk. Aan de vertaling weer wel, ja. Maar Shakespeare is natuurlijk een, een fenomeen. Hè. Hoef ik, uh, uh, eind 16e eeuw, begin 17e eeuw... Uh, uh, bekend van zijn toneelstukken. Hij heeft ook sonetten geschreven, 154 sonetten. En de laatste, ik zeg uit mijn hoofd even, 35 daarvan... zijn opgedragen aan uh, de mysterieuze donkere dame. En daar is nu een uitgave van verschenen, een vertaling... En een inleiding, en een toelichting, en een commentaar verzorgd door Bas Bellemans, zelf een uh, jonge, relatief jonge dichter. Sonnetten voor de Donkere Dame. Die heeft al die uh, sonnetten bij elkaar gezet in, dit, uh, in het boek. Shakespeare zelf heeft trouwens nooit die sonnetten officieel aan die Donkere Dame opgedragen. Maar zo zijn ze de literatuurgeschiedenis ingegaan, omdat er een zekere eenheid uh, in die sonnetten wordt uh, aangebracht. En zo leest het ook het boek, als een soort detective. Want die Bas Bellemans heeft, wat mij betreft, ook die sonnetten heel erg goed en. Uh, Aanstekelijk en levendig uh, vertaald. Daar, Mieke zei al: vertaling, daar kun je kritiek op hebben. En er is ook wel enig gedoe over ontstaan, want hij is een beetje een vrije vertaler. Ik bedoel, alles staat er wel in, maar het is wel moderne Nederlands geworden. Ik zal één gedicht voorlezen, één zo net. Dan heeft iedereen de toon een beetje te pakken. En dat geeft aan ook hoe Shakespeare nu nog voor ons uh, te lezen valt. Want ik moest heel onbeleefd meteen denken aan dat lied van Willy Alberti. Uh, en als je ik het leest, dan begrijp je wat ik bedoel. Mijn liefje. Heeft geen ogen als de zon. Veel roder dan haar lippen is koraal. En sneeuw is wit, dan zijn haar borsten vaal. Zijn haar de goud, het is zwart goud dat zij spon. En ik ken rozen, roze, wit en rood, maar zulke rozen zieren niet haar wangen. Ook zijn er geurtjes waar ik meer van genoot dan die er in mijn liefjes adem hangen. Ik die haar graag hoor praten moet beamen dat ik muziek aangenamer vond. Nooit zag ik hoe godinnen nader kwamen. Als hij loopt, stampt mijn liefje op de grond. En toch, mijn hemel, mijn lief kan meer bekoren... dan al die vrouwen vervalst in metaforen. Nou, het is duidelijk wat hij hier doet. Hij draait het om. Hè? Meestal als je je geliefde toespreekt in een sonnet... dan zorg je ervoor dat die geliefde er zo mooi mogelijk afkomt. Uh, maar hij schrijft heel lelijk over die, uh, over die geliefde. En toch houdt hij er heel veel van. Ik moest denken aan, even kijken, deze reels, je bent niet mooi, je bent geen knappe vrouw. Je nagels zijn voortdurend in de rouw. <laughs> nou, dat kennen we onze Nou, Alberti. Dat klinkt een beetje onbeleefd, maar dat is typisch de grootheid van Shakespeare. Dat hij zo modern aandoet... He, uh, en, uh, en dat je het ook nu nog uh, kunt lezen. Nou, uh, lees dus al die sonetten. Maar het bijzondere komt nu dat Bas Belleman, zijn interpretatie komt erop neer dat die uh, donkere dame, dat het helemaal geen dame was maar dat de meneer was uh, in travestie. Dus dat Shakespeare, die gewoon getrouwd was, kinderen had, of daar gewoon getrouwd, uh, er is altijd al een beetje rumoer over zijn uh, geslachtelijke voorkeuren. Zou die homo zijn, biseksueel? Uh, was Belleman hard de knoop radicaal door, hè? Nou. Uh, geen probleem mee. Uh, die donkere dame was een, een, een, een man in travestie. En Goed. dat maakt die gedichten zo uh, ja, ambigu, aanlokkelijk, interessant en spannend. Nou. Zo net voor de donkere dame... Is dat ook weer opgelost... Nou ja goed, het zal niet het laatste woord zijn wat er over gezegd is, vermoed ik. Oh, en, uh, jammer. En het voornaamste is dat die gedichten gewoon weer lekker mooi nieuw vertaald zijn. Nou, Wo dan... Woodhouse of, of Lennon, zeg het maar. Nou, ah, je, hebt je hebt een grote vaart in, Arie. Ja, Je hebt de tijd toch? Oh, je hebt de tijd. Nou dan ja. Woodhouse, ja dat is een persoonlijke favoriet van mij. En, uh, maar daar schaam ik me altijd een beetje voor, want ik kan er nooit met iemand uh, over praten. Een beetje ouwbollig. Ja. Precies, met, dat zegt vader, iedereen. Mijn het vader, vader las dat. Ja, jouw vaders lazen dat. Het is een Woodhouse Society, daar zou ik lid van kunnen worden in Nederland. Maar daar schreef ik... Ik dan weer een beetje voor terug. Je moet het toch lekker thuis kunnen lezen. Ik zal even aantonen. Ik heb al die dingen thuis aan. Thank you, Jeeves. Dat is Jeeves, dat is een butler die voorkomt in het werk van Woodhouse, die alle problemen voor zijn meester, Bertie Wooster, moet oplossen. In de jaren 60. Verscheen Woodhouse al in vertaling. En dan kreeg je dit soort omslagjes. Uh, omslagen. De ontvoerde zeug heette het dan in het Nederlands... met een tekening van Peter van Straat. Kijk. Dat is een pocket uit de jaren zestig. Uh, nou, dat was jouw vader dan waarschijnlijk, denk ik. Uh, dit soort boekjes die slingeren bij Mieke thuis uh, rond. Mm. Uh, ik heb de biografie, de nieuwste biografie meegenomen uh, van Woodhouse, Woodhouse Alive... geschreven door Robert McCrum. Ja, de mensen thuis voor de radio gekluisterd nu. Ze hangen aan mijn lippen, oh, kunnen zet. het niet zien. Nee. <laughs> maar veel Engels, Engelser dan Woodhouse zo, zo krijgen ze het, het, het, het niet. Hè. Maar, maar en, uh, nu wat er nu verschenen is... Ja, nou, uh, Woutaus heeft allerlei verschillende personages gecreëerd. Hij heeft meer dan honderd uh, titels op zijn naam staan. Het was echt een uh, veelschrijver. En een van die personages was de ene Jukric, Een soort klaploper die wel altijd netjes in, uh, in kleding gehuld ging... Uh, die bij zijn tante Julia thuis woonde... de beroemde en succesvolste, uh, succesvolle romanschrijver, Heel erg rijk. Hij probeert altijd die tante Julia een poot uit te draaien... en eens in de zoveel tijd wordt hij ook weer uit huis uh, getrapt. De ondert ondertitel is dan ook avontuur van Jukic... Financieel Genie met Tegenslag. Nou, Het zijn verzamelde verhalen... door de loop der jaren heen door Woodhouse geschreven... in een nieuwe Nederlandse vertaling. Ja, en Ik vond het, hoe oubollig het misschien ook mag zijn... weer één dag om te lezen. En Dat heeft ermee te maken dat er zo'n zonnig wereldbeeld uitspreekt. Ik zal even één klein stukje voorlezen. Dan heeft iedereen meteen de smaak te pakken, hoop ik. Het weer begint uh, buiten weer wat slechter te worden. Maar bij Woodhouse schijnt altijd tijd de zon. Dus uh, als je daarvan houdt, dan zit je goed. Uh, deze uh, deze Jukrit zit thuis lekker in de tuin. Fijn. Hij heeft zijn tantes bros net naar de lommerd gebracht om die te verpatsen. En uh, dat geld heeft hij inmiddels geïncasseerd... en ingezet op een hond bij de renbanen. Heel goed. He, hij verwacht dat hij daar heel veel winst ja. uh, mee gaat maken. Dus de wereld ziet er zonnig uit. En uh, uh, er staat dan dat de telefoon gaat. Het was een dag of twee later dat de butler... Mensen hadden toen gemukkers in die tijd. Mij in de tuin kwam vertellen dat er een heer voor mij aan de telefoon was. Ik zal dat moment nooit meer vergeten. Het was een heerlijke, rustige avond. Ik zat op een lommerrijk plekje in de tuin. In kalme meditatie verzonken. De zon ging onder in een gloed van rood en goud. De vogeltjes chillten zich in ongeluk. En ik was halverwege een whisky soda van wereldniveau. Ik herinner me nog dat vlak voor dat Bexer, dat is die butler... naar buiten kwam om mij te roepen. Ik juist nog had zitten denken hoe schitterend, hoe vredig en hoe volmaakt de wereld was. Ik ging naar de telefoon. Hallo, zijn stem. Het was Joe de Pleiter. En Baxter had nog wel gezegd dat er een heer voor me aan de telefoon was. Ben jij dat, zei gladde Joe. Ja, moet je horen. Wat? Moet je horen? Herinner je je nog die hond waarvan ik zei dat hij de Waterloo Cup ging winnen? Ja, nou, die gaat hij niet meer winnen. Waarom niet? Omdat hij dood is. Nou, <laughs> dit is een krankzinnig plot ontvouwt zich dan. Al die verhalen hebben krankzinnige plots. <laughs> uh, okay. Als je dus een beetje somber bent... en niet meteen Samuel Beckett of Shakespeare of uh, Sal Bello wil lezen... moet je er gewoon naast lezen. Dan is Woodhouse een uitstekende tweede keuze. Okay, Avontuur goed. van Juppits. Kan ik nog even ja, iets je zeggen? Ik ja, maar, uh, wat je maar. Volgende week ga je een volgende Daar ja, kom ga ik dan wat uitgebreider op terug. Maar het is, ik, uh, dan kunnen de mensen hem alvast in huis halen. Hè? Dan kunnen ja, ze juist. meedenken. Ja. Nou ja, het is meer dan 700 bladzijden. Ik ben een enorme Beatle-fan. Uh, jij bent voor John Lennon. Hè? Je hoort hem te zeggen of je, voor Peter, of je voor Lennon of voor McCartney bent. Of maakt het je niet uit? Nou ja, luister, ik heb afgelopen zaterdag uh, uh, McCartney gezien. Dan, okay. rea ja. dan realiseer je weer dat hier de aller, aller, aller, aller grootste uh, popcomponist uh, ooit bestaan is. En daar staat ook nog iemand die het echt fantastisch uit kan voeren. En toch is Lennon de held. Kijk, ja, Lennon kan het natuurlijk helaas allemaal niet meer uitvoeren. Nee. <laughs> nou ja, de combinatie is natuurlijk, hè, twee is in dit geval echt wel meer dan uh, twee. <laughs> Dat is wel drie. Uh, nou ja, uh, mensen moeten maar, uh, kijk, het is, uh, uh, dit, hier staat alles in. Die Tim Riley is een heel goede Amerikaanse popjournalist. Dus hij heeft alles uh, uitgezocht. En wat er, er zijn een paar dingen nieuw aan het boek. En daar kom ik volgende week nog wat uitgebreider over te spreken. Dat is de jeugd van Lennon. Daar is al vrij veel over bekend. Maar het was nog veel erger dan wij dachten. Er zit het hartbrekende verhaal in dat Lennon op vijfjarige leeftijd moest kiezen. of hij bij zijn vader bleef of bij zijn moeder. He, dat moeten we voor ons voorstellen. De kleine John, mm, vijf Julia, jaar oud. De moeder. de moeder Julia en die vader Alfie. Beetje de, uh, allebei een beetje schuinsmegeerders. Ze ja. uh, konden eigenlijk allebei niet voor het kind zorgen. Hij had net een heerlijke vakantie met die. Die vader achter de rug, zag hij eigenlijk nooit, was een zeeman. Die, man, die moeder zag hij eigenlijk ook nooit, want die hing altijd in de kroeg of in de bar rond. Ja. En dan vraagt die vader, nou zeg het maar, ik ga naar Nieuw-Zeeland. We gaan emigreren, ga je met mij mee of met mams? Nou, John zit op zijn knie, hij heeft net die vakantie achter de rug. Hij zegt, nou papa, ik blijf bij jou. Die moeder loopt weg. Nou, dan wil ik je nooit meer zien, zegt ze tegen de vijfjarige knul. Die rent dus naar buiten, achter die moeder aan. Ik blijf bij... Nou ja, daarover af en okay. drie weken meer. Het is, het is verschrikkelijk. Lennon, de mens, de mythe, de muziek. Ja. Informatie op teletekstpagina 260 en op onze website nieuwshow.nl. Dankjewel, Arie Storm. Ja, uh, We kunnen het ons nu nauwelijks meer voorstellen... met de vele uitvoeringen die er rond Pasen zijn. Maar de matthäus passie van johan Sebastian Bach... is lange tijd in de vergetelheid geraakt geweest. Het was dirigent van het concertgebouwkest Willing Mengelberg... die in 1899 de muzikale vertolking van Christus Leidensverhaal afstofte... en in Nederland een nieuwe uitvoeringstraditie in gang zetten. Hij pakt het groots aan met een koor van minstens 80 mensen en een omvangrijk orkest. Maar volgens dirigent, dirigent Sigiswald Kuiken is dat niet hoe Bach het had bedoeld. Komende zondag verzorgt hij in het concertgebouw in Amsterdam met zijn barokorkest La Petite Bande en Matthäus in een Kleine bezetting. Goedemorgen, meneer Kuiken. Goedemorgen. Ja En uh, Fred Luijten is er ook bij. Hij, uh... Ja, goedemorgen. Ook goedemorgen. Hij <laughs> ja, organiseert hè, dit concert. Ja, dat klopt. Ja, ja. Die, uh, uh, meneer, meneer Kuiken, hoe hebt u het voor het eerst gehoord? In de grote uitvoering? De... In de grote uitvoering natuurlijk. Ja. Ik was twaalf of zo, was ik in Aardenburg. Met uh, dat was we dat ook niet, in Nederlandse bagvereniging ging toen al. Ja, dat zou kunnen. Dat was uh, ondernemer van Piet van Egmond, ik weet het nog heel goed. Ja, met, met ja, groot koor, groot orkest. En, uh, dat ja, was, je, was je, toch fantastisch? Dat barabam, was, dat ze dan met ja, z'n allen zingen. Niks tegen hoor. Nee, niks, nee, niks tegen. Nee, maar bedoel de dat de charme is, was toch juist dat overdonderende? Ja, dat ja, ja, kun je wel zeggen, maar u zegt dat heel juist, die charme was. Oké. Okay. Nu niet meer. <laughs> de, de, misschien voor sommigen nog altijd, maar dat, dat, dat doet helemaal niet ter zaken. Nee. Het gaat helemaal niet over de kwantiteit, over, over het, het imposante, of het massale. Dat kun je zo zien, en als je dat wil, dan doe je dat maar zo. Want, maar het, is, het, het gaat daar niet om. Nee, want hoeveel mensen stonden er uh, op het uh, podium met die enorme uitvoeringen? Toch uh, makkelijk een paar honderd? Ik, ik denk het, ja, zoiets, ja. En, ja, en, en hoeveel hebben... Met hoeveel mensen gaat wij, u het nu doen? Nu wij, wij doen het precies zoals aanwijsbaar onder Bach was. En dat is niet omdat ik zo krenterig wil doen van helemaal gelijk hebben of zo. Maar we hebben ondervonden dat het zoveel beter werkt. Maar nou heb blaad. ik altijd begrepen wij dat Bach... We hebben twee best... dubbele kwartetten, dus ja, twee vier zangers, ja. twee koren. Dus we hebben eerst nog geen koor. Het zijn de solisten die zich samenzetten en die de die alle partijen zingen. En zo was het ook onder Bach. De, de bewijs daarvan zijn de originele partijen... die zijn geschreven door de kopisten van Bach zelf. Maar nou heb ik altijd begrepen dat dat een uh, geldkwestie was. Dat hij best wel meer had gewild... maar dat er gewoon geen geld was voor meer. Ja. Ik denk dat dat een romantiek is. Dat zou kunnen. Ja, nee, de, ah. daar is, nee, de, de, de musicologen steunen zich op die ene brief... die Bach heeft geschreven... dat Entwurf naar de gemeenteraad in, in Leipzig... waar hij inderdaad zegt van... kijk, een ideaal... Uh, uh, apparaat voor kerkmuziek zou zo en zoveel mensen hebben. Mm -hmm. Maar dan hebben de muzikologen in Leipzig... en elders, dat in het begin van onze eeuw... helemaal gezien als een soort artistiek testament van Bach. En dat is een romantische, foute opvatting. Het is namelijk helemaal geen artistiek testament. Het was een politieke brief. Want hij wist donders goed dat hij de helft zou krijgen van wat hij vroeg. Daarom schrijft hij ook, want hij zit in moeilijkheden. Hij schrijft, geeft mij, of garandeert mij twaalf zangers... Wetende dat hij dan misschien acht kan krijgen. En dan zegt hij ook: dan ben ik zeker dat ik er acht krijg. En dan kan ik dubbelkorige werken doen. Mm. En hij zegt: van die twaalf, dit is nog beter, zal zestien zijn. Dus hij is ontzettend diplomatisch. Maar alle geschreven partijen van Bach en zijn eigen zonen en kopisten duiden eenduidig van in de hele Leipziger periode. en ook al in Weimar. daarop dat het enkele bezetting was. Dus één zanger per partij. Mijn mm. was niet. Maar Wat? dat is niet erg, hoor. Het is ja. best mooi met een mooi koor. Maar ja. het is nog veel nou ja. mooier zonder, vind ik. En, ja, maar goed, natuurlijk, dat die enorme koren... Dat, dat, nou goed, dat kan je mooi vinden of niet, maar dat jongenskoor in het begin en daarna... Het was bij Bach één knaapje meer. Eentje. Het waren trouwens allemaal knapen. Dus ja. die twee, twee sopranen van koor 1 en van koor 2, die ja. twee sopranen, dat waren ook al knaapjes. En bij dat beginkoor, dat jongenskoor, ja, dat is romantiek geworden. Die zien ze nog staan met de matrozenkraag en zo. <laughs> maar dit is gewoon onzin. Ik bedoel, het is geen onzin. Maar ja. dat is mise en scène. Het ja. grote... u... bewijs dat het niet bedoeld was, is dat die koraalmelodie die de jongetjes moeten zingen, aan de beide orgels... Laat meespelen in de rechterhand. met een sterk penetrant register. Ja. Nou, waarom doet hij dat? Als daar een kon stond, dan was dat niet nodig geweest. Het luidt er enorm te lachen. Ja. Maar nou, mogen ja, wij ik, ook meelachen? Waarom? Nou ja, ik, ik vind gewoon dat Siegers altijd heel. En beeldend uitdrukt, zeg maar. Ja. En ja, ik zie dat echt voor me, die, die knaapjes. Ja. Vandaar moest ik even lachen. Ja. Nee. Zullen we even een stukje luisteren? Wat voor stuk gaan we horen? Dat, dat eerste, na het, na het openingskoor, krijg je ja. dan de eerste interventie van het koor van ja, niet, of het is vest. Ja. Dat is dus heel duidelijk. De twee koren apart, mm. twee kwartetten. En dan komt daarna nog het andere koor. Uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat ze zeggen dat, dat geld hadden ze beter kunnen anders besteden dan met die balsem van Marlima Magdalena dus dat horen we nu even dan kunt u goed horen hoe die twee kwartetten veel transparanter en eigenlijk actiever werken dan twee grote koren okay. daar versammelten zich die hoge en schriftgeleerden en die Ältesten in volk in den Palast des hohen Priesters, der da hieß, Kaifas und hielten Rat, wie sie Jesu eh so mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber Ja nicht auf das Fenster, das beste Bauch von mir, auf das Ernst. Nun Jesus war zu betanen im Hause. Simon ist das Auszige, trat zu ihm ein Reib, die hat ein Glas mit köstlichem Wasser, und Gott es auf seine Haut, da er zu Tische saß. da was seine Jünger sahen, wollen sie umfällig und, und lachen, wozu wo und Rat aus. Tja, гоце денис je kan het inderdaad horen dat het veel transparanter wordt. Hè? Ja, ook de binnen- de middenstemmen zitten allemaal veel helderder in elkaar. Ook het orkest is kleiner trouwens. Hè? Bach had twee eerste violen, twee tweede violen, één oud viool Hoeveel mensen staan er nou bij u in totale poling? We hebben dus twee keer vier zangers, plus drie extra zangers, zoals het bij Bach ook was. Ja. Dus die ene extra knaap, voor ja. dat zogenaamde knaapkoor. Ja. En twee extra bassen die de kleine rollen moeten zien. Uh, dus we hebben elf zangers in het geheel waarvan er acht constant zingen ja. Ja. En, die, en dan het orkest is dus twee keer links en rechts orkest twee eerste twee tweede en als viol Eén strijkbas ja. en blazers, vier blazers. Ja. Vindt u ook eigenlijk dat die grote bezettingen het toch te veel tot een brei maken? Is dat het? Ik, vind, ik heb daar eigenlijk geen smaak op. Ik vind dat best mooi als het mooi gedaan is. Maar het is, het is net als een schilderij van, van, zeg maar van Rembrandt. Waarom moet het ineens helemaal overgoten worden met een andere patine... terwijl het op zichzelf zo mooi is? Als je die patine eraf houdt, ja. dan komt de echte Rembrandt naar boven. En ik zie niet in wat we daar moeten over discuteren... Bovendien op. is het zo duidelijk, de argumentatie, de, de feiten zijn zo onwaarschijnlijk duidelijk. Ja. Dat al de rest natuurlijk is er bovenop geplakt. En dat kan best hoor. Je ja. kan het met een grote bezetting ook mooi maken. Het is, maar, maar het is zo interessant om het te doen. Maar het is toch, ja, het het is toch een beetje een richtingstrijd geworden natuurlijk. En ik, ik kan me voorstellen dat, er, dat je in eerste instantie een beetje tegen de stroom in moest uh, roeien. toch? Of was er altijd belangstelling nou, voor, uh, voor de kleine De eerste UC. keer uh, was inderdaad spannend. Dat uh, was in Haarlem in de net geopende Filharmonie daar. En toen deden we een Johannes Passion. En ja. uh, nou, dat, uh, dat, uh, dat was wel echt even voor mensen wennen... die, ja. die aan een groot koor gewend waren ja, ja. natuurlijk. Maar ja. ik kreeg wel heel veel mooie reacties na afloop. van nou ja, Als je dat eenmaal gehoord hebt en gewend bent... Nou, je zit veel meer in het concert... en je hoort, ja, je hoort het koor en de stemmen afzonderlijk. Ja. Dus dat leuke maakt het is, heel ja, bijzonder. Ja, het leuke is ook dat de zangers die van voorzitten... He, die zijn constant aan het werk... Bij de traditionele uitvoering heb je hebt een koor achterin... en er zitten een aantal mensen die hebben nu en dan wat te doen. En verder ja. zitten ze met hun duimen te draaien. Behalve evangelisten evangelies en de Jezus eventueel. Ja. Ja. En dat is dus voorbij. Het is een dramatiek die, stond, die constant doorgaat. Ook in de Johannespassie trouwens. En daar heb je uit, uitzonderingswijs... want het is niet dubbelkoorig, maar daar had Bach wel een tweede kwartet... ter versterking van de turba en de koralen. Dat is ook uit het materiaal, oorspronkelijk materiaal, af te leiden. Dus heb je ook acht zangers. Maar niet meer die drie extra's. U, u gebruikt ook nog... ...authentieke instrumenten Zeker, erbij, hè? Ja, ja, ja. Worden die dan... Bestaan die nog? Of, of, nou, of... dat is toch al heel lang dat dat wordt gedaan. Die bestaan ja. uh, voor een deel nog wel... ...en worden hele goede kopieën gemaakt tegenwoordig. Dus dat is op zichzelf niks nieuws meer. Het is, uh, dat hoort er gewoon bij. Hè? Dat is er al heel lang. lang. We zijn al veertig jaar bezig met die oude instrumenten. En niet alleen wij, het is een wereldgebeuren. Dus dat is iets wat... wat ja, dat is, die strijd is al lang... Gewonnen, dacht ik, daar praten we nog niet meer over. Nou, U noemt de strijd. <laughs> dat strijd, nou, was ooit een beetje een strijd. Hè, die oude instrumenten, toen zeiden mensen... Ja, als Bach nou een weer gekend had... Ja. Ja, dan zeg ja. ik, ja... En we dan, draaien, dan, ja we wij weten ook ja. niet hoe ze binnen twee eeuwen... zullen naar de maan vliegen of naar Sydney vliegen. Als we dat nu wisten, dan deden we het misschien ook liever... met dat weet ik hoe raar ruimteschip. Maar die vraag is onzinnig natuurlijk is absurd, we weten het gewoon niet. Dus Bach wist ook niets van die Steinweg. Dus wat gaan we daar achteraf over vergelijken? Dat is gewoon onzin. Die Johannes, eh, de, de, doet u ook. is er eigenlijk ook een Lucas- en een Marcus-passie? Ja, die zijn er geweest. Die zijn verdreden, zijn zijn zijn zijn zijn ja, ja, Maar die Johannes-passie, ja, die doen we dit jaar niet. Hebben we vorig jaar gedaan. Ja. Maar wat wel is, ik kan het tussendoor vertellen... de, de opname van vorig jaar is net verleden week uitgekomen... bij het Challenge Record. Dus met hetzelfde principe, zonder dirigent... Ook de Matthäus doen we straks zonder, zonder dirigent. Okay. Ik speel gewoon de eerste viool van het eerste orkest. Dus geen dirigent, ja. want dat is ook zoiets. Die dirigent tegenwoordig, die pakt dan alle eer voor zich... en staat dat stuk zogenaamd te interpreteren... Ja, dat willen we niet hebben. En, nou, nee, maar dat is helemaal niet, niet, niet, niet fair, zou ik bijna durven zeggen. Want hij is de enige die geen lawaai maakt. Ja. Die niet hoort, maar <laughs> ja. hij alle applaus. Kijk, Kijk, de, Goed, de en dat is tenminste die, een duidelijke benadering. Ja, de Z muzici die, die, die doen wat, die Ja, die doet ook wel wat, wat. Ook zegt niet dat hij niks doet, maar ik het ga, is overdreven. Ik ga even zeggen dat hij morgenavond te horen is in die kleine bezetting. La Petite Bande in het Concertgebouw in Amsterdam. De Matthäus, dus onder leiding van Sigiswald Kuiken. Die gewoon trouwens veel speelt. En niet als dirigent ervoor staat. Informatie via onze website nieuwsshow.nl. Zometeen kamerbreed. Met René Groothuis, Jarp Smit en de bestuursvoorzitter van EDES, Mark Kalon. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Dag.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 Onder elkaar op en u hoeft niet te weten hoe wij daarover denken. Argos, straks van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Niets is onmogelijk met Monta-parket van Bruinshilparket.nl/Monta.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 Dit is Radio 1.